een Klomp met het NOS-journaal. Door agenten in politiehuisjes. Die huisjes worden weggehaald om plaats te maken voor camera's. De politieposten werden drie jaar geleden neergezet... om Joodse scholen, synagoges en musea in de gaten te houden. Dat gebeurde na aanslagen op Joodse instellingen in Kopenhagen en Brussel. Nu de politiehuisjes worden weggehaald... halveert het aantal agenten dat zich bezighoudt... met de beveiliging van de gebouwen van 60 naar 30. Vandaag beginnen de eerste echte brexit-onderhandelingen. Er wordt eerst gepraat over de schuld die Groot-Brittannië achterlaat. Door het vertrek ontstaat er een gat in de Europese begroting... en de EU vindt dat het land met 100 miljard euro over de brug moet komen. Maar dat vinden de Britten te veel. Andere heikele punten zijn de grens tussen Ierland en Noord-Ierland... en de positie van EU-burgers in Groot-Brittannië. De Verenigde Arabische Emiraten zaten achter de hek van overheidssites in Qatar. Dat meldt Washington Post op basis van gesprekken met anonieme medewerkers van Amerikaanse inlichtingendiensten. Eind mei verschenen er berichten op de site van het staatspersbureau van Qatar... waarin de emir van het land zei dat Iran een islamitische macht is die niet kan worden genegeerd. Dat leidde tot een breuk met buurlanden als de Emiraten, Egypte en Saoedi-Arabië... omdat die Iran als grootste vijand zien... De Emiraten zeggen tegen de krant dat ze niks met de hek te maken hebben. In de Oosterschelde bij Wemeldingen is gisteravond een zwemmer verdronken. De man was samen met een ander gaan zwemmen en kwam rond half tien in de problemen. Toen de andere man zichzelf in veiligheid had gebracht, begon de politie een zoektocht. De zwemmer werd, werd rond elf uur gevonden. Het slachtoffer kon niet meer gereanimeerd worden. Het weer, alleen in het zuidoosten nog wat regen. Verder overal droog en flink wat zon, bij 20 tot 24 graden. Morgen ook droog en zomers warm, met ongeveer 25 graden. Woensdag kan het lokaal tropisch warm worden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amsterdam... tussen Hoevelaken en Bunschoten, 5 kilometer na een ongeluk... Op de A15 nijmegen Gorkem, een half uurtje vertraging tussen Tiel en Meteren. Op de N205 Heemstede-Helegom voor de aansluiting met de A9, een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a Death OJ. Everybody go hotel, hotel, Holiday in Say if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm A G on my alone is on you. So what you gonna do? Well, it's on and no. on. Know, I don't wanna know. The beat don't stop until the breaker, don't. I said a M A -S, S, a T E R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man and call him Master G. Well, my name is known all over the world by all the fox the ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toes. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn,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 Een beetje rappo kleppo's aan het begin van uh, uur 2 van uh, Zandvoort op Zaterdag. Nee, geen de Jobataan, maar wel rest van uh, de Sugarhill King en de Rappers Delights. 7 over 3 in Zandvoort. Inderdaad, welkom terug bij Salford op Zaterdag. Uur 2 mids daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard over een tweetal uh, platen gaan we even kijken naar de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 van Engeland. Verreden op een en ik kan in ieder geval mededelen dat voorlopig uh, verstappen op een vijfde plek is gefinished. Maar daarover later meer. Uiteraard rond de klok van half vier is het tijd voor de evenementenagenda. En er is natuurlijk weer van alles te doen in het zomerseizoen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand. Want dan kunt u gelijk even meeschrijven voor de evenementen waar u nou graag naartoe wil. Uiteraard hebben we ook natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, voor de rest uh, volgen we natuurlijk voor u ook de veertiende etappe. En dan hebben we het over de Tour de France... Over 181,5 kilometer van Blanac naar Rodes. Een heuvelachtige heuvelrit, om het zo maar eens te zeggen. Uh, daarnaast wordt er getennist op Wimbledon. De, de finale van de dames wordt vandaag gespeeld tussen Venus Williams... en de Spaanse Muguruza. Ja, die ja. ja, nou, ja, ja, ja. Als we vaak genoeg doen, dan leer ik het wel.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 Despacito quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído. Para que te si no estás conmigo Despacito quiero juntarte a besos despacito en las paredes de tu laberinto y en tu cuerpo todo un manuscrito sube, sube, sube, sube, sube, sube. Y tu aposito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Ya es que sabes y es un rompecabezas, pero vamos montarlo. Aquí tengo la pieza. Oye, oh yeah. despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te pierdas si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Arman las perderes de tu laberinto. Ja, dat is een dat nou in, uh, Puerto Rico, we in Puerto Rico, hè? Ja, zo is het. It's it's Louis it's Fonsi, it's de zomerrit van, uh, it's van it's uh, it's dit jaar. En Despacito. Zo so, dadelijk gaan we kijken naar uh, de kwalificatie van de Formule 1... hoe die uh, juist uh, verlopen is. Nou, we weten het al. Dat heeft uh, Auburno een klein beetje verklapt. Max op P5, maar wat heeft de rest gedaan? Het hoor je dadelijk naar deze van Maroon 5.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 Met het hitje van Rule 5 en I don't want to know. CFM Race Radio, Pit Report, Report. Ja, net een kwartier zit hij erop hè? de kwalificatie van de Formule 1 race. Morgen in Engeland op uh, Silverstone. En we zijn natuurlijk heel benieuwd uh, hoe uh, de startpositie eruit gaat uh, zien, Albert Jan. Nou, het zal niemand verbazen. Uh, Lewis Hamilton uh, is een thui thuisland met de thuisrace op Silverstone, zoals gezegd start morgen bij de Grand Prix van Groot-Brittannië van pole position. De Britse Mercedes-coureur was op zijn thuiscircuit... Silverstone de snelste in de kwalificatie. Hamilton bleef de Ferraris van Kimi Raikkonen tweede... en Sebastian Vettel derde voor. Max Verstappen werd achter Valerie Bottas van Mercedes vijfde... maar hij start morgen vanaf de vierde plek... omdat Bottas vijf posities is teruggezet. De pechduivel lijkt bij Red Bull over te zijn gewipt naar Daniel Ricciardo... De Australië moest al vijf posities uh, terug na een verschillingsbakswissel... en hij kreeg in Q1 te maken met een turboprobleem. En hij start morgen vanaf de laatste rij. De race begint morgen om twee uur Nederlandse tijd... en is nu uiteraard te volgen op de diverse speciale sportkanalen. Morgen vanaf twee uur de grote prijs van Amerika... op uh, het circuit van Silverstone met een vierde plek. En wie is als hij dan naar links kijkt? Weet je wie die dan ziet staan? Uh, Vettel? Nee, zijn grote... Ja, ja, ja Vettel. Ja. Als, hij, als hij vooruit kijkt, ziet hij zijn grote vriend Rijkonen. Dus dat belooft nog wat, want het is een relatief kort circuit... Dus na, na een aantal ronden zullen de eerste inhaalmanoeuvres alweer plaatsvinden. Maar laat ik niet op de dingen vooruitlopen. Morgen vanaf twee uur live te volgen op de diverse speciale sportkanalen. Ja, wie staat er nou helemaal achteraan? Is dat nou Alonso of Ricciardo? Met hmm. dus z'n tweeën staan ze wel de laatste rij. Ja, dat wel. Ja, <lacht> ja, dat is één ding wat duidelijk is. Nou ja, ik denk toch uh, Alonso de allerlaatste. Met 33 plekken terug. Ja. ja.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 But there's no proof Nog altijd een van de betere platen van Crowded House. Je hoorde Don't Dream, It's Over. Nou, dit weekend weer een mooi weekend in South Forge, met onder meer de grote braderie in het centrum. En we hoorden het van Lex van der Hoorn. Ja, het blijft goed weer. Dus ook morgen droog tijdens de braderie. Jawel, nou, zo dadelijk meer over de evenementen trouwens om half vier. Maar eerst nog even wat muziek van onder meer de Little River Band. Hier is It's A Long Way There. voor een uh, muziekbattle. Hoor. Deze van de Little River Band en It's a Long Way There. Wat een geweldige muziek, hè, zo op de zaterdagmiddag. Dat allemaal bij eigen Radio Zandvoort FM. We zijn er 24 uur per dag. Op radio, tv, internet en uiteraard via onze eigen ZFM Zandvoort app. Jawel, Albert-Jan, uh, nou, Tour de France. We zijn nog lekker onderweg, een kilometertje of uh, 94 nog. Dus <laughs> die zijn nog it. even zoet. Die zijn nog even zoet. Ja, het peloton op, op iets meer dan twee minuten... waar natuurlijk ook de gele truidrager Aru zich in bevindt. Het peloton onder leiding van toch een aantal renners van Sunweb. Die laten er geen gras over groeien, die bepalen het tempo voor het peloton. En die zijn op jacht naar de 5, 1, 2, 3, 4, 5... Leiders die dus twee minuten daarvoor rijden. Waaronder één renner van de Lotto Jumbo. Titelen de la course noemen ze dat. He? Ja, en zo is dat. Moto, <laughs> moto 1. Ja, even kijken. Daar zit Timo Rozen bij. De Nederlander van de Lotto Jumbo ploeg. Uh, even kijken. Goed. 94,3 kilometer nog te gaan. Kleine twee minuten achterstand. Daarna achter, dus de gele truidrager. Uh, tussenstand Wimbledon damesfinale 2-2. De dames behouden hun uh, service games. En uh, dat de uh, eerste set, dus dat, uh, die hebben nog, ook nog een lange weg te gaan. Dat houden we natuurlijk allemaal voor u in de gaten. Dus zo is het in dus dadelijk gaan we op stap in Zandvoort tijdens de evenementagenda. You love life. Your inspiration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 was hem op de zaterdagmiddag bij CFM de Disco Klassieker de single van de Pointer Sisters en Happiness gewoon een pleit om lekker vrolijk van te worden In dat zo vlak voor de evenementagenda weer een hele stapel papier voor Albert Jan en een glaas water ernaast dus dat gaat helemaal goed komen de evenementagenda allereerst de, het Zandvoorts Museum waar momenteel de, de tentoonstelling is van de Hollandse meesters en die tentoonstelling duurt nog tot 20 augustus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 En het Zandvoortsmuseum is geopend van woensdag tot en met zondag van 1 tot 5 uur... en de jeugd tot 18 heeft gratis toegang. Volwassenen betalen slechts 3 euro. Meer informatie over deze tentoonstelling Hollandse Meesters... en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl. Www en morgen wordt er gereest, en wel 12 uur lang. En dan hebben we het over de DNRT, Dutch National Racing Team 12 Hours. Daar staat het voor. De langste autosportwedstrijd van het jaar wordt georganiseerd door de stichting DNRT. 12 uur autosportstrijd in de Zandvoortse duinen. Met plezier en overwinningen, uiteraard als hoofddoel. De stichting DNRT is er om het racen op amateurniveau mogelijk te maken. De entree morgen is gratis, en u kunt dus zich dan vervoegen op het circuit Zandvoort... Meer informatie over deze laagdrempelige raceklasse... en over alle andere evenementen van het circuit Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op hun website www.circuitzandvoort.nl. www.circuitzandvoort.nl Maar morgen is er ook volop activiteit in het centrum van Zandvoort. En dan hebben we het nou natuurlijk over de zomermarkt. Morgenochtend van om tien uur barst het geweld los en dat duurt nog tot zes uur. Meer dan driehonderd kramen en een scala van straattheater... moeten het succes van de voorgaande jaren evenaren...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 Gaan we naar volgend weekend, of wel 21 juli tot en met 23 juli. Dan komt ook weer een prachtig race-evenement naar het circuit Zandvoort. En dan hebben we het over de ADAC GT Masters. Een spectaculair autosportweekend met volop autosport. Zo is er een hoofdrol voor de groot startveld van stoere GT3 supercars... van de ADAC GT Masters. Het begint allemaal op 21 juli en het duurt allemaal tot en met 23 juli. Meer informatie over dit geweldig mooie, spectaculaire racegebeuren... dat kunt u natuurlijk allemaal terugvinden op de website www.sikwizandvoort.nl www Ook alle andere evenementen zult u daar op terug. Komende evenementen, komende evenementen kunt u daar uiteraard op terugvinden... Dan gaan we naar, even kijken, 22 juli van 11 uur s morgens tot 9 uur s'avonds is er weer de zomermarkt op de boulevard in de Zandvoort. En dat is in ieder geval iedere zaterdag in de maanden juli en augustus een gezellige zomermarkt op de boulevard de Forvaars te Zandvoort. Kom gezellig langs bij de, leuke markt, de leukste markt aan zee. Dus de eerste volgende keer 22 juli van 11 uur s morgens tot 9 uur s'avonds en het speelt zich allemaal af op het Badhuisplein te Zandvoort. Dan is op 22 juli ook weer tijd voor een muziekfestival. En dat begint dan op 22 juli, 8 uur s'avonds. Laat je verrassen door de surprise-editie van het muziekfestival. De deelnemers geven een keur aan optredens van muziek tot theater, etc. Etcetera, etcetera. En dat begint nog zoals gezegd om 8 uur die 22e juli. En voor de laatste info kijkt men op de Facebook Muziekfestival Zandvoort... bij de diverse aangesloten horecabedrijven, uiteraard ook op Facebook... 22 juli vanaf 8 uur, een verrassingsmuziekfestival. En last but not least, en dat zeg ik expres... want op 23 juli is vanaf 4 uur tot het 000 uur... op 24 juli is het weer tijd voor Zandvoort Alive. Voel het warme zand al tussen je tenen... terwijl je een heerlijke, versgemaakte mojito opslurpt. Heel goed, Zandvoort Alive zorgt namelijk weer voor een stranddag... die je in ieder geval alvast in je agenda kunt zetten. Je geld kan je in je zak houden, maar, want de toegang is namelijk gratis. En laat de zomervibes maar losknallen. Op die 23 juli vanaf 4 uur middags. Tot s'avonds 000 uur. Om het zomaar eens te zeggen. En dat speelt zich allemaal af bij Strandpavillon Mango's Beach Bar. En Brussels aan zee. Ik zou zeggen, tot ziens bij Zandvoort Alive. Op 23 juli vanaf 4 uur middags. Bij Strandpavillon Mango's Beach Bar. En Brussels aan zee. En we zeggen, we hebben zin in Zandvoort. Allemaal mooie evenementen die eraan gaan komen. We love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 Get down Het blijft gewoon leuk om deze te draaien van Bruno Mars in 24K. Ja, om half drie hadden we Rex van der Hoorn... in de uitzending het weerbericht voor de komende dagen hier in Zofort. En dat ziet er goed uit, Albert-Jan. Het gaat echt strandweer worden. Maar dat ga jij nou een beetje verpesten door te zeggen... van welke ergernissen er zijn op het strand. Ja, het is op zich wel, wel een ja. serieus te nemen onderzoek namelijk. Want Nederlanders ergen zich op het strand het meest... aan mensen die rotzooi achterlaten, herrie maken met zandstrooien en dronken zijn. Ook toeristen die vooraf een strandstoel reserveren... en te dicht op je lip gaan zitten terwijl er genoeg ruimte is... is ons een doorn in het oog. Dat blijkt vlak voor de grote zomervakantie- uit wereldwijd onderzoek naar het gedrag van strandvakantiegangers... in opdracht van Expedia. Een onafhankelijk bureau ondervroeg in 17 landen... meer dan 15.000 toeristen... waaronder ruim duizend volwassen Nederlanders. De resultaten zijn inmiddels gepresenteerd. kwart van de Nederlanders ergert zich mateloos aan vervuiling. 60% gruwelt van harde muziek... en 55% wil geen zand in de ogen krijgen van de buren. De helft hekelt het handdoekje leggen... Uh, om al vroeg zeker te zijn van een goede plek. Dat is uh, van alle nationaliteiten gemiddeld 30%... de hoogste score van het onderzoek. We houden ook van privacy en als het even, even, als het even kan... onze eigen territorium op het strand... Wat gasten die te hard praten, lukraak vreemden fotograferen, anderen aanstaren, te dichtbij met ballen en frisbees spelen, hoor je neus vissen en te veel ruimte innemen, zijn Hollanders liever kwijt dan rijk. Blijkt uit het lijvige rapport dat in handen is van De Telegraaf. Een kwart van de Nederlandse toeristen vindt het niet gepast om anderen te zoenen, vrijen en openlijk flirten op het strand. 1 op de 10 ergert zelfs aan mannen en vrouwen die pronken met hun lichaam... dat volgens hen vaak obsessief bruin is. Voor rondrendende kinderen hebben we daarentegen veel meer begrip... dan andere nationaliteiten. Nog geen 1 op de 5 Nederlandse strandtoeristen wekt dat irritatie op. Gemiddeld is dat 40%. Nederlanders blijken volgens de steekproef erg relaxed te zijn op het strand en voor de duvel niet bang. Opvallend is dat slechts een kwart tot een derde wel eens angst heeft voor kwallen, haaien, tsunamis, allergieën, jetskies, sterke stroming en verdrinken in zee. In andere landen is dat veel meer dan de helft. Het enige waar Nederlanders bang voor zijn is verbranden in de zon, 48 diefstal 55 en onze kinderen 50 En dat we op een stranddagje te veel geld moeten uitgeven, zelfs 54 het ontbreken van wifi is voor een derde procent zorgelijk. Nou, wellicht dat u uh, uzelf terugvindt in een van deze statistieken. Ja, de aankomende dagen. We kunnen het gaan testen op het uh, strand, uh, Albert-Jan. Wat ja. er over vanuit komt, van die ergernissen op het strand. Gaan we zeker doen. Nou, dat zijn er nog wel, wel wat. Dat handdoekje leggen, dat ken ik trouwens wel. hoor. is best leuk. <lacht> ja, zo bij het zwembad. Heerlijk. <lacht>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 ja, het hoort er helemaal bij, hè, bij de Tour de France. Lekkere, franstalige songs. Zo deze, je la Nee, hoe heet ook weer? La ballade de chancereux. Ja, zo is het, uh, Albert-Jan. <laughs> Toch? De Frans is briljant. <laughs> ja, hè? Ja, ja, ja. Dankjewel. Nee, goed, tijd om even te schakelen naar uh, de veertiende etappe. Even een tussenstand van uh, de veertiende etappe. Die leidt van Blanc-Jacques naar Rodes. Totale afstand 181,5 kilometer over een heuvelachtig gebied. Uh, nog steeds uh, met nog een restant iets meer dan 76 kilometer te gaan... Uh, is er een kopploeg van vijf man... waaronder uh, één, één rijder van de Lotto Jumbo... Timo Rozen, de Nederlander... die bevindt zich daar ook uh, uh, in dat kopgroepje van vijf man. In plaats van uh, dat op een gegeven moment... ging Sunweb uh, vanuit het peloton ging rijden... waardoor de achterstand werd uh, ingelopen. Maar uh, momenteel loopt hij weer op... naar zelfs meer dan 2,5 en een halve minuut. Maar dat zegt nog niks, want we hebben nog 76, ruim 76 kilometer... Te gaan. Wij komen daarop terug. Dan gaan we nu even naar Wimbledon, Londen. Uh, prachtig gelijkopgaande strijd tussen de Spaanse Mugonzova en de Amerikaanse Venice Williams. Uh, Williams stond op een gegeven moment 5-4 voor... terwijl de Spaanse uh, aan opslag was. En bij een stand van 15-40 had uh, de Amerikaanse twee setpoints. Maar de Spaanse vocht zich uh, heel dapper terug... Uh, waardoor de tussenstand in de eerste set nu op momenteel uh, 5 tegen 5 is... met Williams aan, uh, aan opslag en de tussenstand daar is 30-30. Dus dat wordt wellicht een tiebreak, maar we, we, we houden het voor u in de gaten. Dat allemaal in uur 3 uh, van uh, Zandvoort op zaterdag. Daarin ook het gedicht van de dag. Moet ik er nog eentje uitkiezen ja, trouwens? Ja, ja, ik kom er niet uit. Jij mag, jij mag kiezen. Oké, okay, ja, welke keuze heb ik vandaag? <laughs> Noem eens wat, nah, wat. Gewoon lekker mijmergedicht. Mijmer verlief, mijmergedicht. Verliefd gedicht. Politiek gedicht. Je mag kiezen. Oké, okay, nou. Zo dadelijk om uh, kwart voor vijf. Dan hoor je hem het uh, gedicht van de dag. We hebben ook nog uh, het Dier van de Week. Ja, dat is nog steeds uh, Japie. Japie? Ja, nee, half vijf komt Japie op bezoek. Om half vijf uh, oh, komt hij <laughs> hierheen. Hier ja, ja, gezellig. Nou, dan gaan we kennismaken met uh, Japie. Dat gebeurt zo uh, rond half vijf. Het Dier van de Week bij Sofort op zaterdag. We gaan op naar het en weer van 4 uur doen we samen met deze van de nieuwe Shoes. Here is the point of no return.